Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren die een taakstraf krijgen, gaan minder vaak opnieuw de fout in dan jongeren die kort vast hebben gezeten. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit Leiden. Het gaat dan om taakstraffen waar jongeren moeten helpen in een bejaardenhuis of papier moeten prikken. Maar ook om leerstraffen waarbij iemand bijvoorbeeld aan de slag gaat met agressie. En om zulke straffen gaan jongeren dus minder vaak terug de criminaliteit in, zegt de onderzoeker. Er zijn verschillende verklaringen voor, maar onder andere is bijvoorbeeld dat jongeren met een straf in de zaak... Ja, die worden mogelijk minder blootgesteld aan andere criminele jongeren... dan wanneer ze in een gevangenispopulatie worden geplaatst. Uh, waar ook allemaal andere jongeren zitten die ook ja, delinquente dingen doen... waar ze dan misschien weer van kunnen leren. Ook zorgen taakstraffen ervoor dat jongeren zich meer betrokken voelen bij de maatschappij. Door de oorlog in Oekraïne zijn 4 miljoen extra kinderen in de armoede gekomen. Volgens UNICEF zijn dat vooral Russische kinderen, doordat de economie daar een zware klap kreeg. Ook door de straffen die andere landen hebben opgelegd. In Oekraïne leven door de oorlog een half miljoen extra kinderen in slechte omstandigheden.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 Sessies beter maken en meer mensen zouden er willen werken. En dat is handig vanwege het personeelstekort. En dan nog het weer vanmorgen. Eerst droog. Vanuit het zuiden komt er meer regen. Later vanmiddag wordt het weer droog. Dan zacht 17 tot 21 graden. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Een zeer goedemorgen Zandvoort vanuit de studio aan de Tolweg. Het is 15 oktober, zaterdag en wij doen een goedemorgen Zandvoort. Jelmer, start nog even de computer op, vandaar dat het muziekje straks komt. Uh, wij gaan praten met Noah Lagerwerf. En dat gaat over de tentoonstelling van de Wakkers Academie in het Zandvoorts Museum. Daarna komt Henk van, Veen, van der Veen van de Nederlandse Watertoren Stichting. Zij hebben een brief gestuurd in mei. ...naar het college over wat er nou zou kunnen gebeuren... ...en waar ze nou tegen zijn van de Wadertoren. We zijn benieuwd. Willem Strooman gaat ons vertellen over Classic Concert. En dat is morgen. En tussendoor praten wij ongeveer drie, vier keer met Hans Botman. Want die uh, uh, fietst langs alle openbare uh, tentoonstellingen die er zijn. Bij iedereen thuis of in het Rode Kruisgebouw of in het LDC. Overal is uh, kunst te bezichtigen. En uh, dat heet Sandvoort Art. 2022. En er zijn boekjes te krijgen bij het museum, onder andere bij het LDC, waar uh, de hele route in staat. Het is nogal wat. Vandaar dat het twee dagen zijn. Nelly Lemmens praten wij ons bij over de Sinterklaasactie van de Lachende Kikker. En uh, Kenny Bol uh, van het CDA, die hebben vragen gesteld aan het college over de sportverenigingen en hun energierekening. maar Roest met muziek. Hij doet het. Tot zo. Hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Heeft het voor de Westkust. Dit is zie Zandwoord heeft het, en uh, dat blijft ook voorlopig zo... en Zandwoord heeft het op het ogenblik ook in het uh, Zandvoorts Museum... en wij gaan praten met uh, Noah Lagerwerf... en die gaat ons vertellen over de Wakkersacademie. Academie. Goedemorgen, Noah. Goedemorgen, hallo. Oh, we hebben met gisteren al een klein beetje gesproken um, ja. in, bij de opening. Hoe, hoe vond je ja. de opening? Ja, heel leuk. Uh, mooie opkomst, veel mensen, het was heel druk... En uh, er waren natuurlijk heel veel kunstenaars. En uh, nou, we hebben er uh, een flink wel naartoe gewerkt. Dus uh, ja, ik ben, heel, uh, ik ben heel blij en tevreden. Oké, okay, kan je ons uh, vertellen wat de Wakkers Academie is? Ja, zeker. Dat is een, uh, een, uh, nou, eigenlijk gewoon een school in, uh, in Amsterdam Oud-West, achter de Overtoon. Um, die al eigenlijk bijna veertig jaar bestaat. Hij heeft op meerdere plekken gezeten, maar nu uh, meerdere jaren op deze plek. En het is een academie voor figuratieve kunst. En dat houdt in um, klassiek eigenlijk. Dus niet abstract en modern, maar um, uh, weergeven wat je ziet. Dus mm -hmm. dat gaat om tekenen, schilderen en beeldhouden. Um... Tekenen wat je ziet. Hè? Ik hoorde dat er iemand in de duinen was gaan zitten en een schilderij maakt. Is, is dat een, een, ja. een, een, een, een soort van hoe, wat je bedoelt? Ja, dat is wat ik bedoel. Um, en ja, je, je leert dus bij ons uh, de, de basisprincipes van, uh, van tekenen en schilderen. Bildhouden. Je begint altijd met tekenen. Um, en inderdaad zijn er dus mensen, er, zijn, er hebben veertien kunstenaars meegedaan aan de tentoonstelling. En er zijn heel veel mensen echt uh, buiten gaan zitten uh, en kijken naar de zee of kijken naar de duinen of naar een bepaald kruispunt. En dat um, uh, weergeven, dus uh, realistisch uh, uh, ja, weergeven op je doek of op je papier. Ja. Um, ja. Hey, als je dat, uh, um, de kunstenaars die in Zandvoort exposeren, oh, hoe kom je eigenlijk in Zandvoort terecht met die, met die expositie? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> um, dat komt dan weer door uh, Noor Brandt. Uh, zij, uh, zij heeft ook ooit gestudeerd aan de Wakkersacademie. En is nu al jaren zelfstandig uh, kunstenaar. Zij maakt het beeldhouwwerken. Mm -hmm. En zij komt uit Zandvoort en ze woont in Zandvoort. En zij kent de directeur van het Zandvoort Museum, Hilly Jansen. En zij had eigenlijk het idee om een soort brug te slaan tussen uh, uh, ja, haar oude academie, de Wakkers Academie... en het Zandvoort Museum. En dat vonden wij natuurlijk allemaal heel leuk, dus we zijn met elkaar gaan praten en toen hebben we deze tentoonstelling, de Academie aan Zee, samen bedacht. En um, zo is het gekomen. Uh, Academie aan Zee, uh, de mensen die dus, uh, de, de kunstenaars die wat ingeleverd hebben, die hebben uh, toen jullie dat bedachten, de opdracht gekregen? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus er, hadden, er zijn een paar werken tussen die mensen al hadden. En dan uh, combineren met nieuw werk. Er zijn bijvoorbeeld ja, mensen zijn al naar het circuit geweest. Of hebben al eens uh, in Zandvoort gewerkt. Maar het merendeel heeft echt, uh, heeft echt nieuw werk gemaakt. Dus zijn echt uh, de afgelopen zomer naar Zandvoort gegaan. Vanuit uh, waar ze dan ook woonden. De meeste wel in Amsterdam. Maar um, uh, ja, hebben echt uh, speciaal voor deze tentoonstelling uh, nieuw werk gemaakt. Bij veertien kunstenaars, hè? Um, ja. Zijn dat leden die nog les krijgen... of zijn dat afgestudeerde cursisten van jullie? Dat zijn um, zeven docenten en zeven uh, oud-studenten. Dus wij hebben eerst onder ons docententeam... dat zijn er 25 tot 30, hebben gevraagd wie er mee wilde en konden doen. Um, en dat zijn deze zeven geworden. En zij hebben toen weer... Uh, uh, ieder een oud-student aangedragen. Dus het heeft ook een soort van uh, um, ja, leerling-meester-gevoel. Uh, uh, en dat zijn er dus, ja, dus zeven docenten en zeven oud-studenten. En dat zijn echt mensen die verschillend tussen twintig jaar geleden al zijn afgestudeerd... of één jaar geleden. Die zitten er ook bij. Dus het is een, wij vinden wij, heel leuk variërend uh, aanbod geworden. Als je dat, uh, dat, dat verschil ziet, hè, twintig jaar, zie je dan ook verschil in, uh, in werk? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik vind het... Ik denk eigenlijk niet dat je het er nu af kunt zien. Want dat zou natuurlijk betekenen dat je ook ja, minder sterk werk ziet. En nou juist... Anders? Ja, anders. Ja. Ja, kijk, de stijlen zijn totaal verschillend. Dus. Uh, het is een, uh, uh, ja, je, ga, je kunt eigenlijk alles zien als je in het museum loopt. Dus er zijn bronzen beelden, uh, er zijn potloodtekeningen... Uh, er zijn olieverfschilderijen van uh, Grand Prix-auto's... Um, maar ook van uh, damherten. Dus het is zo verschillend dat je eigenlijk... Ik denk dat dat ook het leuke is. dat je, je zult niet zien wie er nou leerling en docent is. En dat is ook juist wel een beetje de bedoeling. Ja, dat is natuurlijk wat, uh, het mooie. Ik heb zelfs me uh, gisteren wezen kijken... Uh, het lijken wel, sommige lijken wel foto's. Is dat een aparte stijl? Ja, dat is zeker uh, onderdeel van het ja, figuratief realisme. Dus uh, dan, als je het hebt over realistisch, dan, dan werken mensen echt vaak werken ze ook naar foto's. Dus dat betekent dat je een foto ernaast houdt en, en je daarop richt. Mm -hmm. uh, dat doet mm -hmm. niet iedereen trouwens, maar dat is, uh, ja, dat is een bekende stijl binnen, het, uh, binnen de figuratieve kunst. Ja. Ja. Uh, ik, ik zag ook uh, met, met heel dik, dik verf. Uh, dat lag er eigenlijk bovenop. Ja. Is dat ook een aparte uh, stijl? Ja, ik denk dat je het dan hebt misschien over Doreen van Diemen. Zij heeft uh, onder andere dus het circuit van Zandvoort geschilderd. Ja, die was het. Uh, geschilderd, nee. ja, en en de, de raceauto's van Jan Lammers. Um, en dat is echt uh, haar stijl. Dus zij, zij werkt dan vaak uh, ja, nat en nat heet dat. Dus dan met olieverf. Um, en, een, en een smeermiddeltje, medium heet dat. Uh, en waardoor de verf uh, ja, dik op het doek wordt aangezet. En het, ook, ja, het, is een, het is een moeilijke stijl. Je moet hem echt uh, je, je meester maken. Zeg maar, maar dat heeft zij de afgelopen twintig jaar gedaan. <coughs> dus dat is echt uh, ja, heel herkenbaar voor haar, haar werk eigenlijk. Je, je begon met, wij beginnen met tekenen en, uh, en, en, en schilderen. Uh, is die afdeling... Beelden, de bronzen beelden, een andere, andere scholing? Ja, dat is wel. Tenminste, er, er was ooit een, echt een beeldhouwopleiding... maar die is op een gegeven moment gestopt, omdat er, er is, is toch meer interesse, in ieder geval bij ons, voor tekenen en schilderen dan voor boetseren. Dus we hebben nu wel op donderdag en vrijdag kun je bij ons boetseren, maar dat is dan meer een, een cursus van een half jaar, niet echt een opleiding van bijvoorbeeld vijf jaar, die we ook wel bieden. Um, dus vijf jaar beeldende kunst? Ja, vijf jaar... Uh, ja, vier of vijf jaar... Uh, de dagopleiding heet dat bij ons. En dan, uh, ja, dan ga je echt van... een uh, ja, soort hbo-opleiding... Uh, van begin tot eind word je opgeleid tot, uh, tot kunstenaar. En dan begin je met tekenen mm -hmm. en dan uh, mag je... want dat is altijd dat willen mensen heel graag, maar dat mag niet meteen... dan mag je later pas schilderen... omdat je echt eerst die basis moet, uh, ja. moet snappen. Ja. Dus iedereen begint met tekenen en daarna groei je uit tot... of schilder of, of welke kant je ook op wil. Precies, ja. ja en dan ook alsnog gaan er mensen de beeldhouwkant op, hoor. Dus er zit wel altijd een stukje beeldhouwen in... maar de meesten gaan toch uiteindelijk schilderen. In wat voor stijl dan ook. Oké. Okay. Ja. De tentoonstelling, hoe lang blijft die in Zandvoort? Tot en met 15 januari, dus er is nog genoeg tijd. Ja, dat is genoeg. iedereen om even langs te gaan. Dit is nu deze tentoonstelling. Hoe gaan jullie verder? Gaan jullie als academie gewoon elders ook tentoonstellingen houden? Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben natuurlijk erg veel zin om dit nog een keer te doen. Nu al. Ja, nu al. Eén dag, één dag open. <laughs> ja. Uh, maar uh, ja, ik denk dat het wel een, um, een hele mm. leuke samenwerking is. Een mooie band ook tussen Zandvoort en Amsterdam. En um, ik hoop dat we dit uh, misschien niet volgend jaar... maar misschien het jaar daarna nog een keer kunnen doen. Zodat er ook wel genoeg ruimte is voor weer nieuwe docenten... en oud-studenten of de vorm die we dan... Hoe dan ook gaan vinden. Um, maar ja, een vervolg lijkt ons uh, in ieder geval het het museum heel leuk. Ja. We gaan het, uh, we gaan het uh, tegen die tijd zien en zeker horen. Uh, Noah, dank voor het interview. En uh, nog veel plezier met je tentoonstelling. Oh, ik heb nog één vraag. Um, ja. We hadden gisteren ook over de, de samenstelling. Dat heb jij gedaan met nog iemand anders, hè? Uh, ja, dus met uh, Noor Brand, maar ook met uh, Luc van Driessen. En ja. dat is de... Uh, ja, dat was eigenlijk de directeur uh, 30 jaar lang, of uh, ja, 30 jaar van de Wakkersacademie. Die is nou net gisteren, heeft hij zijn echt de aller allerlaatste werkdag gehad. Dus dat is uh, voor ons allemaal uh, ook heel jammer, maar ook voor hem dan ook wel weer mooi. Hij ja. Mag ook uh, met pensioen gaan. En ja, uh, uh, yeah. dus dat, uh, dat hebben we met z'n drieën zo uh, samengesteld. Ja, dat viel gisteren op dat hij uh, daar toch wel wat mee, uh, mee deed. Ja. Ja, die heeft dat uh, jaren, jarenlang gedaan, ja. Oké, okay, nou, nogmaals bedankt en nogmaals veel gedaan. plezier met de tentoonstelling. Dank je wel. Dank je wel, dag. dag.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 Ça m'est égal, tous aussi des magots que des artistes. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis quand je vois... De devenir un jeune cadre dynamique J'ai toujours été qu'un jeune stressé qui panique C'est marqué sur nos actes de naissance en italique On a tous un pied dans l'hôpital psychiatrique La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons Depuis quand je suis dans les pommes de monsieur tout le monde La bille dans les oreilles, la fumée dans les boumons Des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons, des moutons. Pardonnez mon petit langage Oups. Là j'ai plus du 10 ans d'âge Les médias font trop de chantage Vous m'avez pris pour un esclave De vous c'est l'heure du table Faut bien limiter la casse De à dara elle On va tous finir en cage Mais heureusement qu'on a l'euro C'est cool non mais si coûteux Que l'argent est à couper au couteau Et ça taffe pour dépenser D'arrache billet ça pour que ça marche Crash, crache, et du cash Et c'est saigne jusqu'à être balafré C'est pour les mecs avec qui j'ai grandi Pendant des années sans pour autant Qui me renaît par rapport au succès Tu sais bien la vie c'est pas la peine d'en faire Un fromage de mon tout petit buggy barot donne le J'ai rien de ces Je J'me casse en de ces quatre Allez vous faire foutre J'ai un match de foutre Allez vous faire Allee, tous vous faire tuer. Marcher dans les rues, allez tous vous faire juger. Passer sur le billard, allez tous vous faire tuner. Signer sur des contrats, allez tous vous faire plumer. J'allume la télé pour cracher sur des connards que je déteste. J'ai 300 chaînes, pense à la quantité d'insu que je déverse. On dit que je fais preuve de gentillesse, je fais vraiment preuve de faiblesse. Vaudrait leur faire payer leur dette avant que je meure de vieillesse. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Quand je vois, que vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Passer sur eux. Mi m'a polo polo mime Allez-vous faire Allez-vous faire Allez-vous faire... les yeux Longtemps et puis rester au jeu Un peu démago ou envieux C'est vrai qu'on est un petit peu déde Allez-vous faire ah, oui Ja, maar zal ik ze alle twee afkondigen. Want het eerste nummertje was natuurlijk uh, lekker rustig van Eva Valerie. En het, het tweede nummer, Allez Goever van Stroma. Die is wel erg druk, hè, jammer. <laughs> ja, een beetje druk voor de zaterdag. Uh, we gaan praten over de watertoren van Zandvoort. En we gaan praten met uh, Henk van der Veen. Die is voorzitter van de Nederlandse Watertoren Stichting. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Nou, ik ben niet de voorzitter, maar ik ben wel bestuurslid. Ja, ...en uh, inderdaad van de Nederlandse Watertorenstichting. Wij, uh, onze belangrijkste taak op het ogenblik is uh, het uh, stimuleren van kwalitatief hoogwaardige herbestemmingen. En uh, we rijken ook uh, jaarlijks aan de beste, de beste herbestemde watertoren de watertorenprijs uit. En we werden door de gemeente Zandvoort... Benaderd om uh, ons licht te laten schijnen over de plannen van de Watertoren van Zandvoort. U bent gevraagd door de gemeente Zandvoort? Uh, ja, en ook uh, was er vanuit de politiek uh, interesse in ons standpunt. Oké. Okay. Ja. Um, heeft u in. U, u bent wezen kijken en, en uh, u heeft uw bevindingen gedaan. Heeft u in mei heeft u een brief gestuurd naar het college? Wat stond daarin? Nou, wij waren eigenlijk nogal geschrokken van de plannen. De Watertoren is, uh, ja, is een evident monument. We hebben destijds ook een inventarisatie gedaan van de kwaliteit van alle Nederlandse Watertoren. Mm -hmm. En die van Zandvoort die komt op een hoge plek terecht. We hebben ook onze bevindingen toen uh, aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gestuurd. En uh, zij hebben eigenlijk al onze adviezen overgenomen om torens op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. Behalve enkele torens die nog niet oud genoeg waren. Want ze moesten wel 50 jaar oud zijn om voor de monumentenstatus van het Rijk in aanmerking te komen. En ja? dat was die verzand voor toen niet. Wel, ja, die, voor de duidelijkheid, de Warentorven van Zandwuse gemeentemonumenten. Ja, de gemeente heeft hem toen uh, wel als monument bestempeld. omdat ook, uh, ja, het, was, het is natuurlijk een van de uh, meest prominente monumentale bouwwerken in, uh, in Zandvoort. Mm -hmm. En ook de gemeente onderkende dat. Dus die hebben hem toen op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Ik wil even terug naar het, uh, hoe u het bekeken hebt. U heeft het over uh, kwaliteit. Wat voor kwaliteit bedoelt u dan? Uh, nou, dat bedoelen we in de ruime zin. Uh, het Rijk heeft destijds een lijst van criteria opgesteld waar, aan de hand van waarvan je die kwaliteit kan vaststellen. Dat zijn dingen als architectonische kwaliteit, de, de, de kwaliteit in het, in in het, uh, het uh, silhouet van de stad, zeg maar, de, in stedenbouwkundig opzicht. De gaafheid, uh, of het een voorbeeld is van een bepaalde ontwikkeling. Het is een ruime... Het ruime gaat, gaat dus over... niet over, uh, uh, over de stenen zelf? Sorry, ik verstond u niet. Nee, want die, uh, tenminste wat als ik architect moet geloven, dan zijn de stenen uh, op en, en uh, duidelijk aan vervanging toe. Maar uh, u heeft die brief geschreven? Ja, nou, dat, klopt, dat klopt. Kijk, het is niet dat wij per se zijn tegen het uh, herbestemmen van de toren tot uh, woningen. Ja. Maar wat, waar we van geschrokken zijn, dat is dat uh, ja, de hele toren wordt uh, gesloopt. Mm -hmm. uh, en daarna wordt er een uh, nieuwe toren gebouwd. Die uh, ook nog een keer een stuk groter is dan de oude toren. Ja. Wat wij overigens wel een slim uh, idee vonden. Maar goed, het, wanneer we het hebben over het, de kwaliteiten van een monument ja. en een herbestemming. Dan denken we dat zo'n herbestemming, ja, dat hoeft niet per se een... Uh, Exacte weergave te zijn van het bestaande monument. Zeker bij een waattoren. Dat wordt nooit weer een watertoren. Dus als daar woningen in komen. dan mogen die best een uitdrukking krijgen. in het uh, uiterlijk van het gebouw. Mm. Maar. Uh, we letten er dan wel op of die. dat die nieuwe. dat nieuwe ontwerp. of dat. Uh, ja, of daar elementen van het. ...van het monument in uh, onze inspiratie aanwezig zijn. Mm -hmm. En dan missen wij toch een heel aantal, heel aantal dingen. Heeft u daar een voorbeeld van? Nou ja, wat wij bijvoorbeeld al heel belangrijk vonden... ...is dat het is een van de meest prominente gebouwen van uh, Zandvoort. Het is een... Uh, iedereen kent hem, dus dan is het ook belangrijk dat je met zo'n gebouw een uh, dat je daar ook de gemeenschap een soort plaats in biedt. En dat was met de beide voorgaande watertorens ook zo in die zin dat ze openbaar toegankelijk waren. In ieder geval als uitzichttoren en de, uh, de laatste toren die er nu nog staat, die heeft natuurlijk ook heel lang een lunchroom boven gehad. Ja. En nou ja, dat heeft deze toren, dit ontwerp, dat is helemaal volgestopt met woningen. Ja. En uh, mist, mist dat. Maar waar, er zijn nog wel een paar, dat is één van de dingen. Hè. Je kunt ook zeggen van ja, een uh, gebouw wat zo prominent is voor een plaats... dan zou het mooi zijn dat het ook een functie heeft die die uh, aanhaakt bij, bij zijn prominente verschijning. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat het, nou ja, wat ik al zei, een uitzichtpunt, dat is al iets. Dan heb je een openbare functie. Maar je zou ook kunnen denken aan meer spectaculaire functies die, die passen bij Zandvoort. antwoord. Ja, die... Zelf hadden gedacht, ja, nou ja, goed, ik bedoel dat... En nu... Uh... Nu loopt dat natuurlijk al, uh, al heel lang, want in 2005, uh, in 2005 stond hij in de brand... en we zijn nu al uh, veel verder. Uh, ja. is, is, is dat, dat proces van die woningen, dat loopt natuurlijk al heel lang. Ja. Uh, en ja. Ja. Ja. u bent er nu ingesprongen, wat, wat verwacht u er ja. nu van? Nou kijk, uh, wij hopen dat ons... Ja, ten eerste is het zo dat wij... Op het moment dat uh, onze mening gevraagd wordt... dan geven we die mm -hmm. natuurlijk. Logisch. Los van... Uh, en dat weten we ook. Los van het feit dat er in... Uh, al, uh, Ik geloof al zeven wethouders gestruikeld zijn over de toren. Dus dat slagveld dat... Dat, dat is niet meer te overzien. Wat zei u? Het slagveld is niet meer te overzien. Nee, daarom. Dus wij begrijpen ook wel... Dat, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat er veel mensen blij zijn dat, het, uh, dat er iets gaat gebeuren. Maar wij hopen dat onze reactie toch nog een bijdrage kan leveren... tot het uh, verbeteren van het plan. En wat, uh, wat was de reactie van het college? Nou, wij hebben geen inhoudelijke reactie gehad. Nou. Dus dat hadden wij ook wel verwacht. We hebben ook... Uh, nou ja, best een aantal suggesties gedaan. maar mm -hmm. nou ja, wat we eigenlijk gezien hebben, is dat die toren, die. Nou ja, er wordt altijd gesproken over dat die 10% vergroot wordt. Maar het is wel in elke richting. Mm -hmm. Dus die toren, die wordt qua volume 30% groter. En dus je hebt enorm veel extra ruimte in het gebouw. We mm -hmm. vonden het ook best wel een slim idee om door groter te maken... ...dan... ...in de regel van zakkenmonumenten... ...weg in de... ...omringende bebouwing die steeds hoger wordt. Dus hier... ...heb je wel een goede start uh, te pakken... ...als je dat gebouw... Uh, uh, ...vergroot. Maar mm -hmm. vervolgens... zou het dan ook mooi zijn... ...dat je die extra ruimte gebruikt... ...om daar iets van het... Uh, ...iets... ...iets... Om het monument dit te laten terugkeren. Een soort maatschappelijke functie? Nou, dat kan liggen aan de functie. Maar ik kan me ook voorstellen. Kijk, die, die gevel. die is wel heel, heel bepalend. Maar daarvan kan je, kan je concluderen. ja, die is slecht. En die. Uh, het zou enorm veel geld kosten. om hem uh, op te knappen. bovendien verhoudt dat zich niet tot een nieuwe functie. Mm -hmm. Maar goed, binnen in die gevel. Daar staat een betonconstructie met twee reservoirs en een, en een draagconstructie. Die staat, er staat binnen die mantel een soort kuifje raket van beton... waarvan je zou kunnen denken, nou ja goed dan zou je... en die wordt ook door de, uh, door de uh, architectuurhistoricus die de gemeente heeft ingeschakeld... Om de waarde voor het gebouw te beschrijven, wordt die betonconstructie als een bijzonder waardevol onderdeel van het gebouw gezien. En dat vinden wij ook, dat onderschrijven we volledig. Ja, je... maar dan zou je zeggen van je zou dan ook die betonconstructie als uitgangspunt kunnen nemen voor de ontwikkeling van je architectuur van het gebouw verder. Van de, nieuw, van de nieuwe functie. En dat uh, ik heb uh, wel begrepen van de architect dat hij die, die waterkolommen uh, uh, laat staan. En er moet natuurlijk wel gaten in voor uh, woningen. Uh, nee, die worden helemaal afgebroken. Oh, dat is, dat is uh, een andere insteek. Nee, dat is ook weer nieuw. En wat ze dan wel weer voorstellen is om daar iets dergelijks voor nieuw... Een, een nieuwe betonconstructie mm -hmm. voor, uh, voor te maken. Maar goed, dat... ...is natuurlijk ook een beetje raar... ...dat je iets helemaal afbreekt... ...en vervolgens... ...naar uh, een nieuwe... ...die terugzet. Ja, die ook weer anders... van vorm is. Dus... ...wij waren eigenlijk heel erg teleurgesteld... ...over de... ...totale... ...over, over het geheel. Als je het plan is, het geheel bekijkt. Over het totale plan? Het, ja, over het... Ja, en dan bedoel ik niet uh, de omringende woningen, maar gewoon veel hebben we nee, gekeken naar de watertoor. Puur de, de watertoer. Ja, ja. Dan waren we. Gaat u, uh, gaat u hiermee uh, verder of is, is uh, met dit advies en het schrijven wat u gedaan hebt naar de uh, gemeente, is het nu voor u klaar? Nou, wij hebben daarmee ons geluid laten horen. Oké. Okay. Uh, ik vind het ook, uh, wij willen dat ook uh, graag. En iedereen die daar verder in geïnteresseerd is, willen we daar verder over praten. Maar zo waren we ook blij dat, uh, dat u ons of dat u me uitnodigde voor dit uh, radioprogramma. Want ik, ik, ja, ik denk dat het toch goed zou zijn als uh, een zo prominent bouwwerk... dat daar iets meer uitgehaald wordt. Dan, uh... Ja, ik, ik was vanmorgen op uw ja. website aan het zoeken, maar ik kon niks over Zandvoort vinden. Oh, dat staat zeker. Als je op onze website kijkt, dat is de www.watertorens.nl. Ja, ik zag allemaal prachtige watertorens, maar ik, ik zocht Zandvoort. Ja, die staat er ook op. Er is een sectie die, die heet Database. Oké. Okay. En daar staan alle watertorens van Nederland in. Ook Zandvoort, ook de oude toren, ook de nieuwe toren. Dan ga ik daar zeker nog eens naar kijken. Want ik heb hele mooie watertors gezien. Ook in het buitenland zelfs. Ja, ja, ja. Dus uh, het is een mooie zaak. Meneer Van der Veen, ja, ja. dank voor uw uh, mening. En uh, we gaan zien wat de gemeente ermee gaat doen. Ja, ja we staan altijd open voor dialoog. En uh, willen graag een bijdrage leveren aan, het, uh, aan de realisering van een goed uh, goede Project. bestemming. Oké, okay, dank u wel en een prettig weekend. Geen dank.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 solitude Red one just a glass or two Give me something fun to. Ja, de lichte paniek die gaat niet over het concert. Nee. Maar de lichte paniek gaat over de kerkdienst die morgenochtend is. En mijn naam is Willem Strooman, maar ik heb dus twee petten op mijn hoofd. Dat is op de radio niet te zien. Oh, nee. De ene pet is dus ik ben een organist van de dorpskerk, protestante dorpskerk. En de andere, dus, andere pet is die van de bestuurslid van de Classic Concerts. En we hebben morgenmiddag... Om drie uur. Maar juist. Echt een geweldig concert. Morgenmiddag gaat gewoon wel door. Om drie absoluut, uur. Uh... Ja, zeker, dat gaat altijd door. Ik had, en... ik had gezien uh, Flo en Bed. Ja, Bed en Flo. En dat zijn twee jonge dames. Twee jonge meiden nog. Zijn net afgestudeerd. Een jaar of twee, drie geleden. Van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En het zijn twee puiken. Het zijn werkelijk fantastische pianistes. En waar het hier bij hun om gaat... Zij willen dus de grenzen van het klassieke concert zien te verleggen. Heel veel van die piano recitals, pianoconcerten gaan volgens toch een vast protocol. En een pianist komt op, en kijkt deftig en speelt mooi en jacket en wordt voor applaus. En dan fantastisch. Zij willen dat doorbreken en ze hebben dat doorbroken door dus cabaret toe te voegen aan hun uh, muziekprogramma's. Mm -hmm. Ze hebben daar zelfs een, een, een film over gemaakt... van BNN Vada heeft een, uh, ze geld gegeven... hebben ze een theaterfilm gemaakt. Die is heel succesvol, is uitgezonden inmiddels. Uh, ze hebben een, een landelijk uh, theatervoorstelling... waar ze nog tot volgend jaar het hele land concertzalen mee afreizen. En elke keer gaat het over de mix tussen de vrolijkheid van cabareteske van uh, teksten, uh, sketches eigenlijk... en dan klassieke muziek. Nu is dat bijvoorbeeld... Hoe, iemand... hoe, hoe, hoe ver ligt dat uit elkaar dan? Nou, dan kan ik je dit vertellen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld als voorbeeld Hans Lieberg... die dus dan als een soort muzik, muzikale clown dus ook door het land trekt. Maar wat zij doen... Kijk, Hans doet het om mensen te lachen. Het is een grapjes en het is allemaal leuk. Maar bij hun is het bloedserieus. Namelijk, het gaat niet over die grapjes. Maar het gaat over het promoten van de klassieke pianomuziek. Of tenminste, klassieke muziek. Want in het programma Morgen wordt bijvoorbeeld ook nog de hele Smetna. Van Smetna de Moldau wordt uitgevoerd. Ja, en. Als er één stuk klassiek is, is, is dat, dat het, het wel. wel. En het is orkest, maar het is dus door hun bewerkt voor uh, vierhandig piano. En zo zijn er een aantal stukken van uh, Rhapsody in Blue van Gershwin <kijf> komt voorbij. Een aantal preludes van uh, I Got Rhythm. En, en de beroemde Canon van Pachelbel komt voorbij. Er staat één piano en hij is vierhandig. Hè? Dus niet, ja, vierhandig. Niet... Okay. Ja. ja. had vroeger een tante, die noemde dat Akat gemel. Mag, nu mag je gewoon vierhandig zeggen. Van die tante hebben we nooit meer wat gehoord. Nee. <laughs> maar nee, dus je ja, noem het. Ik denk, ja, we leven hier in Holland. Dus vierhandig, gemaakt. maar het is in feite toch vierhandig natuurlijk wel. En, uh, en zij doen dat. Dus, maar nogmaals, het uh, morgen betreft het gewoon echt een klassiek pianoconcert door hun te geven. En er worden sketches opgevoerd. Er, wordt, er valt wat te lachen. Natuurlijk. Maar het, het, het, het, het specifieke het doel... Het gaat eigenlijk om de, om de klassieke muziek. Het gaat toch om het promoten van de klassieke pianomuziek. Bij een groter publiek. En ik wens ze alle succes. Ik hoop dat... Uh, daarbij mag ik ook nog zeggen, ik heb ze nog niet live ontmoet. Het gaat morgenmiddag gebeuren mm -hmm. natuurlijk. Maar uh, ze hadden dus ook een heel aantal, ja, mensen van deze tijd, ze hebben natuurlijk ook een heel aantal filmpjes op uh, YouTube staan. Dus je typt gewoon uh, Beds and Flo. Bet is dan met B-E-T-H en Flow is met F-F-L-O. Bets en Flo. En je typt dat in op, op YouTube en al hun filmpjes kan okay. ervoor zijn. En ik moet zeggen indrukwekkend. Je kan dus van tevoren al een beetje kijken wat je... Uh... Ja, zeker. Ontroerend, vond ik wel. Zeker. Nou, dat is zeker voor degene die uh, uh, vastkomen al leuk om te ja. zien. En degene die niet vastkomen om eens te ja. kijken wat er morgen ja. eventueel in de gevat. En ik zeg altijd, ik ben zelf natuurlijk een professioneel muzikus. Dus ik ben heel gauw, als ik andere mensen zie spelen, denk ik ja, ik, snap wat je, ik snap wat je wilt, ik snap wat je doet. Maar bij deze dames, ik was echt, onder de indruk ik was echt geraakt door wat zij speelden. Ik vond het echt zo prachtig. Ik denk, Ja, dit is de moeite waard. Dus. Goed, dan is dat voor uh, morgen. Uh, morgenmiddag middag. om drie uur. Om twee uur gaat de kerk open. Twee uur gaat de kerk open. Om drie uur begint het. Voor het belachelijke bedrag van vijf euro mogen de mensen dus morgenmiddag bij Bed Flow komen luisteren. Oké, okay, nou dan wensen wij uh, iedereen die komt kijken heel veel plezier met Bed Flow. Ja. Maar uh, het advies is op te volgen om het even op YouTube te kijken om wat in, uh, ja. in de sfeer te komen. Kijk, was een mooi voorproefje. Oké, okay, prima. You? Meneer Stoma, ontzettend bedankt voor hey, de uitleg. Jawel. En uh, tot het volgende concert. Ja, zeker. Dank u wel. Kom ik weer langs. We gaan uh, gelijk door waarschijnlijk naar... Uh, nee, we gaan eerst muziekje draaien. Je luistert naar The Killers met uh, Boy. Ja, toch nog even een muziekje tussendoor. En daarna gaan we praten met uh, Hans, want die is uh, op de kunstroute. Dit was Boy van de Killers, uitgezocht door Jelma natuurlijk. En we gaan praten met de redacteur van ons Goedemorgen Zandvoort. En die is Anne Roet op de Kunstart. Uh, Zandvoort Art heet het dit jaar. Ik heb hier een boek voor me wat uh, uh, je kan krijgen bij de musea. Hans, heb je het boekje al gelezen? Uh, nou, ik heb, uh, heb vannacht alles gelezen, Ben. Ik heb het hele boekje uitgelezen... Heel interessant. Uh, nou ja, Zandvoort Art is voor de tweede keer hè, inderdaad wat je zei. En, uh, het is de initiatief van Rotary Zandvoort, uh, deze Zandvoort Art. Uh, nou ja, so Rotary Zandvoort is bekend onder andere als fundraiser van de seklieren. Ja. En uh, de acties als de paastollen doen jullie. Dat is altijd in dienst van de medemensen, zullen we maar zeggen. Uh, nou vroeger was dit eigenlijk de, de kunstkracht 12 volgens mij. En dan ja. uh, heb je ook nog de open atelierroute gehad. Uh, even wat er in uh, introductie 35 kunstenaars doen mee op 20 locaties. Yes. Um, yes. Ja, hey, hoeveel is 39. 39. Nou, ja, ik zit door, door wie wil jij eigenlijk geoffreerd? Uh, nou, dat ga ik nu uh, zeggen. Ik uh, zit hier met Carina Veren. Ah. En zij is een van de uh, so. organisatoren, zeg maar, hè, die ook van, uh, van de Rotary. Uh, Carina, uh, ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? En uh, ja, we zitten hier in het LDC momenteel. Wat gebeurt hier in het LDC? Nou, we hebben hier een aantal kunstenaars in de hal. De Grote Hal. Uh, die hebben hun eigen expositie hier uh, klaargemaakt gisteren. En dan hebben we ook nog de Oranje Zijl. Waar uh, Annemarie Cibrandi en Simone Peerboom hun uh, werk hebben neergezet. En hier in de Grote Hal hebben we onder andere... Of onder andere, ik ga ze gewoon even opnoemen. Ja. Frans uh, <laughs> Terpelf... En Annette van Kesteren. En Billy William Lord. Billy William Lord, okay, ja. mooi naam. En Edwin Keur. Ah, met, en... Ja. Uh, nou, ja, daar komen we zo nog op terug, na het nieuws. Uh, Carina, uh, uh, jullie willen eigenlijk nog uitbreiden, hè, met dit hele... Uh, soms nog Ja, we hebben het eigenlijk dit jaar al een beetje kunnen uitbreiden met uh, de muziekschool, New Wave. Die morgen... Uh, want vandaag ging het niet, want er waren toch wel wat zieken. Uh, die morgen hier met kinderen gaan optreden... Uh, in het LWC. Uh, we hebben het kunnen uitbreiden met Marco de Mes... die morgen in het Wapen... gedichten gaat voordragen. En we hebben het dit jaar kunnen uitbreiden... met uh, verschillende horeca... gelegenheden die... Um, iets aanbieden. En, uh, bijvoorbeeld bij zijn een, een kunstmenu. En uh, bij... lunchbreak bijvoorbeeld... Uh, koffie met uh, iets... Uh, homemade zoetigheid. Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat jullie meer... ...nog meer horecazaken en andere uh, ja. winkeliers... Dus ja. zag Vlugfestien er ook bij staan, hè, ja. de Alpenstraat. Ja. ...dat jullie meer gaan betrekken. Ja. Dat is de bedoeling ja. eigenlijk, hè? Ja. Uh, nou, in het Haal stond de afgelopen week een uh, mooi artikel. Uh, dat was een mooi artikel, toch? Ja. En daarin werd voor ook vergeleken met uh, Bergen. Nou, Bergen is een bekend kunstdorp. Vond jij dat een, een rake vergelijking, en een goede vergelijking? Ja, kijk, Bergen uh, is natuurlijk een prachtig dorp. Uh, de Tiendaagse van Bergen is natuurlijk alom bekend... ...in het hele land. Uh, voor ons is het nu de tweede keer. Uh, ja, ik vind persoonlijk... ...en ik denk een heleboel met mij... ...dat wij zoveel kunstgebieden hebben... ...en zoveel kunstenaarsgebieden hebben hier in Zandvoort. En ook met de rijke geschiedenis... ...wat in de krant ook al stond. Hè, Max Lieberman die hier toch ook geweest is. Joseph en, uh, Israels. En, uh, ja, en uh, Koekoek. Ja. Jan Koekoek, noem maar op. Esler, die ja, hier als kind ja. heeft doorgebracht... En, uh, ...toch ook weer daarna vaak uh, naar het strand is teruggekomen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook Noordwijk nog. Um, ik denk, we zitten er precies tussenin. Uh, we zijn goed op weg. Hmm. En we hebben echt een hele variatie aan uh, kunstenaars. En daar zijn we eigenlijk heel rijk mee. Oké. Okay. Nou, als deze dag net zo goed gaat verlopen als gisteravond de officiële opening he, in... Uh... ...in Wijnaazede. dat was een hele leuke bijeenkomst, onder andere met uh, de Brand New Oldtimers... ...waar uh, ons burgemeester David Molenburg heel vakkundig de basse uh, heeft ja. gespeeld. En Patrick van Kessel was er nog bij. Het was een, ja. was een leuke bijeenkomst, absoluut. Ja. En uh, nou, dat was eigenlijk de officiële opening. Hè? En uh, over nou, op een paar minuten gaat het hier, hier open en in de andere twintig locaties. Wat verwacht je ervan? Denk je een hoop mensen? Uh, nou ja, het is het uh, weekend van uh, de herfstvakantie, het eerste weekend. Ja. Uh, dus ik hoop dat er veel mensen bereid, bereid zijn om hier de route te gaan lopen. Met het uh, boekje die te halen is bij het Zandvoortsmuseum LDC en uh, Wijn aan Zee. Uh, dan kan je echt een hele mooie route lopen met uh, zulke boeiende kunst. Uh, ik hoop dat er veel mensen komen, want vorig jaar was natuurlijk ook de... Zondag de intocht van Sinterklaas. Oh, die was daar te, ja. tegelijkertijd. Dus vandaar dat wij het nu naar voren geschoven hebben. Ja, ja, ja. En we dachten, nou, mooi om het eerste weekend van de van mee te pikken. Ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. Ja. Want, uh, ik was gisteren nog even in dorp, maar heel veel... Er zijn gewoon heel veel toeristen gelijk ja. ook. Ja. Duitsers en... Uh... Ja, ik hoop dat je die ook kan benaderen of uh, benaders, ja, ik weet het niet hoe, ja. hoe, hoe zij erachter komen. Maar nou, misschien zien ze wel ergens een, een, een grote manier hangen, die, die hangt hier ook buiten, ja. bij het LDC, dus ja, uh, ja dan, dan komen ze misschien binnen. Nou ja, ik heb in ieder geval ook in de Lucies app uh, voor alle Airbnb en Boeckappen. Oh ja, staat het ook in. ja is op Instagram geweest, Facebook, in de krant. Kort, kortom, er is, er is bekendheid genoeg. Absoluut, absoluut. Jij moet me even aangeven, Ben, als het bijna tijd is. Nou, we zijn... Uh, ja, natuurlijk die staat hier al te gebaren... dat al, ja. allerlei ja. vingers en tijden... Uh, nou, ik, heb, ik heb één vraag, een hele snelle. Vraag, ja. um, merk je nu na de vorige editie... dat er ook mensen uh, uh, van de regio komen kijken? Uh, of, je, of er ook mensen uit de regio komen kijken... naar de vorige editie... Nou, ik hoop dat het in het Dagblad heeft gestaan. Ja. Dat we het natuurlijk ook uh, bij de verschillende rotaryclubs hebben uitgedeeld. Dat is het echt wel uh, goed bespreid. Ja, ik hoop dat er uh, mensen bereid zijn om helemaal naar Zandvoort te komen. Ja. Oké. Okay. Wie ze mooi ja. gaan Oké, okay, ik, ik spreek jullie na, de, uh, na, de, na het nieuws. Want dan kom ik hier terug en dan spreek ik met enkele kunstenaars. Is goed. Oké, okay, dan gaan we uh, afsluiten voor dit uur. En dat doen we met Running Up That Hill: Een Secret String Quartet.